is dit de beste medicijn. Goed. Gij kent het gedicht uh, van Borms? Van Willem Heldschot? Uh, ja. Uh, uh, maar ik kan, uh, ik kan me niet precies herinneren. Begin zo. Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude Vriend.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 Daar zat ik op te wachten. Dag, meneer Swenker. Alsjeblieft. Dat voor u. Is goed. Geef u maar. Zij voor dat het niet goed was. Dan zou er een vergissing gemaakt zijn. Hoeveel geld moet ik naar de giro opbrengen? Is er iets in mij? Dan leggen alle vogelen een ei. Ik weet niet of u daar rekeningen wil houden.